Slam FM, Foonfuck. Lisanne met Lex van Slam Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is zover phonevakje vrienden, of in dit geval vriendin vrijdag. Ja, heel mooi. Wie wil jij <laughs> eens in de zijk laten nemen bij ons? Eline Oosterveen. En waarom? Ze heeft mij gisteren door de keiharde regen op hakken laten rennen. Langer dan nodig. dus. Oh. Van daar. Waarmee zouden we het kunnen pakken? Want hij heeft gesolliciteerd of wat was het nou? Ja, ze had uh, gesolliciteerd bij, uh, om volgend jaar een halfjaar stage te gaan lopen. En, uh, Ik zie hier maar, staan bij een, uh, bij een instelling absolutely. die verstandelijk gehandicapten en gezinnen begeleidt... met uh, opvoeding, organisatie en het huishouden. Ja, ja precies. Oké, okay. nou dat gaan we proberen. Blijf hangen. Oké. Okay. Daar moeten wij wat mee kunnen. Met Eline Hoosgeen. Ja, Eline, hallo, goedemorgen met uh, De Graaf, Anno Benelva, Amelo... Goedemorgen. Goedemorgen. Eindelijk. Ja, je zit daarop te wachten, denk ik, hè? Ja, je ja. ook een oh, gemiste oproep. Ik denk ik, wat is dat nou? Dan? Dat geeft helemaal niks. Hé, hey, we hebben fijn. je op brief ontvangen. Ja. En we zijn wel enthousiast. Ook oh, fijn. Hé, hey, mooie Leusten. Uh, we willen je in principe aannemen voor de stage. Nog wel even een gesprekje, maar daar plannen we. Er zijn er tijd in. Ja. Dus uh, daarmee mag ik je feliciteren. Oh, heel fijn. Yeah. Uh, ja. Nog wel even wat dingen over onze organisatie, ja? er zijn wat uh, bezuinigingen geweest. Ja. En wij willen je vooral uh, gaan inzetten op de wat jongere kinderenkant. Uh, daarbij zijn er wel wat huisregels. We hebben een ja, drastische vermindering van het aantal luiers op een dag uh, moeten invoeren. Ja. Uh, dus het is zeg maar policy, één keer de luier volschreden, dat kan. Ja. Op een dag, maar vlak voordat de ouders komen en de luier is vol... dan zeggen we, oh, no, ze hebben ze net volgeschreden, zeg, zou je net zien. En dan geven ze zonder de ouders mee, scheelt weer een luier, hè? Ja. Uh, qua eten is het belangrijk om te weten dat we ze één keer per dag uh, wat appelmoes geven... Ja. Dat flobberen is het makkelijkst naar binnen. Hè? Toch ook de verstandelijk gehandicapte kinderen. Die moeten geen harde brokken hebben. Dat wordt een zootje. Dat moet je ook allemaal weer schoonmaken. Dus uh, dat is het qua eten. Dat is gewoon uh, appelmoes. Niet zo moeilijk. En uh, ik weet niet of jij zelf een beetje harde, stevige muziek op cd hebt. Thuis. Uh, nee. Die je kan meenemen. Je bent niet van de hardstyle of hardcore toevallig. Masters of hardcore. Oh, nou ja, ik ken het wel. Oké. Maar okay. ik er ben of zo. Want we willen er nog wel eens een paar de hele dag ja, buiten het kwijlen... om een beetje hard schreeuwen en uh, joelen en, en tieren. En daar word je helemaal gek van. Dus dan zetten we wat uh, harde muziek op. Om dat te overstemmen, dat we er geen last van hebben eigenlijk. Oké. Okay. En verder uh, is de stagevergoeding uh, komen te vervallen... en is er een stagebijdrage worden gevraagd van 300 euro in de maand. Ik weet niet of dat een probleem is. Oké, okay. nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, dat uh, kan je wel opbrengen, 300 euro. Ja hoor. 400 euro. 400 euro. Ook niet. Nee. Dat niet? Dat doe ik niet aan. Dus 300 is het maximum? <laughs> oh, nou, eigenlijk ja. ook niet. Oh, ja. Nou, anders houdt het op, denk ik. Want uh, we zitten erg omhoog. Lisanne. Oh, nou. Ja. Dus, uh, ja, ik weet niet. Misschien moet je alvast een extra kantenweek reserveren of zo. Maar dat je dat alvast weet, hè? Ja, oké. Okay. Wat vind je ervan? Ben je er blij mee? Nou, uh, het klinkt niet heel positief allemaal. Maar ook... Waarom niet? <laughs> uh, nou, dan, dan moeten we... Ik bel jou binnenkort dan even terug voor een afspraak. Is dat goed? Kunnen we er even over praten? Ja, prima. Dan wil ik wel van je weten wat je favoriete merk appelmoes is en uh, even een, uh, een, uh, een cd'tje halen alvast. <laughs> okay. Schakel ik je even door met de receptioniste? Ja. Uh, hallo? Uh, hallo? Uh, uh, ik vergeet steeds de naam van die receptioniste. Uh, hoe heet je ook weer? Lisanne. Lisanne, wat is er aan de hand? Eline? Je zit in een poster van Lisa, Lisa, oh, ik Lisanne. Afgekeerd, het lachen, ja. Lisanne. Uh, oftewel Lisanne, ja. met Lex van slimme Vim. Hi. Hi, hi. Je zit, uh, zoals Eline al zei, in de slimme foonvak. Nee, Lisanne. Of andersom bedoel ik, hè? Eline andersom, zit in de Slemme foonvak ja. en Lisanne heeft je opgegeven. Leuke vriendin, hè? Nou of niet, ik krijg je nog wel. Zeg, meiden. Uh, ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. Ja, dankjewel. En Eline, je wordt denk ik nog gebeld dan, hoor. Nou, ik hoop het. Ik zeg maar één. Dit dus kan niet knoppen. Dag, dames. Doei. Ja, super. doei. Doei. Doei. Doeg. Doeg. Slam FM, Foonfuck.